Vuur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Hij is Italiaan. Een tientallen jaar geleden kwam hij terecht in Amsterdam bij het Hilton Hotel. En dan klom hij op tot de algemeen manager. Vanwege zijn bijzondere gastvrijheid mag hij nu ook het nieuwe Waldorf Astoria in Amsterdam gaan leiden. Roberto Paaier is hier. De protesten in de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben de eerste twee dodelijke slachtoffers geëist. We vragen zometeen aan actrice en politicologe Victoria Koblenko... hoe groot zij de kans acht dat de situatie voor haar ex-landgenoten totaal uit de hand loopt. Nu het lms door met De Amerikaanse minister Kerry heeft in zijn openingstoespraak op de Syrië-conferentie... herhaald dat er in een overgangsregering voor Syrië geen plaats is voor president Assad. Die heeft zijn recht verspeeld om leiding te mogen geven aan het land, vindt Kerry. Het recht om een land te leiden, gaat niet uit torture, nor barrelbomben, nor scud-missiles. Het komt uit het consent van de mensen. En het is hard om te imagineren hoe dat consent kan worden voortgezet op dit moment. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken antwoordde dat alleen de Syrische bevolking bepaalt wat de toekomst van Assad is. De onderhandelaars van de Syrische oppositie beschreef hij als verraders en Israëlische agenten. In zijn openingstoespraak deed VN-chef Ban Ki-moon een beroep op alle partijen om een eind te maken aan het conflict. Hij zei dat de deelnemers aan de top voor een grote, maar niet onmogelijke uitdaging staan. Het Olympisch Comité van Hongarije is in aanloop naar de winterspelen in Sochi bedreigd. In een brief wordt een aanslag aangekondigd. Het Hongaarse Comité neemt de zaak serieus en heeft de Russische autoriteiten en het IOC op de hoogte gesteld. Andere Olympische comité's zouden eerder soortgelijke bedreigingen hebben gehad. In Nederland zegt NOC-NSF geen dreigement te hebben ontvangen. Werkzaamheden aan wissels leiden op een aantal trajecten tot vertraging voor treinreizigers, zegt ProRail. Na de ontsporing vorige week van een intercity bij Hilversum... onderzocht ProRail uit voorzorg 500 soortgelijke wissels. Vergelijkbare defecten zijn niet gevonden... maar aan sommige wissels moet wel wat gebeuren. Uit voorzorg worden uh, wissels opnieuw afgesteld... en waar nodig worden er ook onderdelen preventief vervangen. Uh, dat is Voor een heel groot deel is dat al gebeurd. En in een aantal gevallen uh, kunnen onderdelen nog niet preventief worden vervangen... omdat de onderdelen niet aanwezig zijn. En daar merk je ook uh, impact op de treindienst. Op een aantal trajecten worden bussen ingezet. De belastingtelefoon is al wekenlang moeilijk of niet bereikbaar. Boze klanten laten onder meer via Twitter weten... dat ze of ontzettend lang in de wacht staan... of dat de verbinding opeens wordt verbroken. De belastingdienst geeft toe dat er problemen zijn. Het is drukker dan normaal vanwege veel vragen over toeslagen. Door nieuwe wetgeving betaalt de Belastingdienst sinds 1 december toeslagen op één rekeningnummer uit. Mensen met meerdere rekeningnummers moeten dat wijzigen, anders krijgen ze geen toeslag. PvdA-Eerste Kamerlid Adrie Duivenstein is teleurgesteld in partijleider Diederik Samsom. Duivenstein vindt het jammer dat Samsom niet heeft geprobeerd te komen... tot een coalitie met partijen als de SP en GroenLinks, zegt hij in Vrij Nederland. Hij erkent dat er waarschijnlijk geen alternatief was voor samenwerking met de VVD... Maar hij denkt dat de PvdA op landelijk niveau geen toekomst heeft samen met de VVD. Hij vindt het liberalisme en de sociaaldemocratie daarvoor te verschillende bewegingen. Volgens Duiverstein is Samson geen moreel leider van de PvdA. Hij heeft meer waardering voor vicepremier Lodewijk Ascher. Duiverstein veroorzaakte eind vorig jaar politieke spanning door zijn verzet tegen de verhuurdersheffing. Regisseur Quentin Tarantino heeft de stekker getrokken uit zijn nieuwe project The Hateful Eight. Hij had het script voor de Western aan zes mensen gegeven. En via een van hen is het uitgelekt. Daarover is Tarantino woedend. Hij was eigenlijk van plan om de film volgende winter op te nemen. Nu gaat hij het script op internet zetten en is hij niet van plan er verder nog wat mee te doen. Het weer bewolking overheerst, soms is het nevelig. Plaatselijk breekt even de zon door. In het westen wordt de bewolking dikker en daar valt in de loop van vanmiddag wat regen. Het wordt 4 tot 6 graden.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 Radio 1 Roberto Bayer, u slijt uw dagen in hotels en restaurants in het hogere marktsegment, zoals ze dat zeggen. Dan wilde ik u net een broodje aanbieden, maar u draagt net eigenhandig het bord naar een, een paar meter verder. Waarom? If you want to be beautiful, you got to have pain. <laughs> Oftewel, u bent op een streng dieet, begrijp ja. ik hieruit. <laughs> en dat was hard nodig? Uh, nee, ik vind dat uh, persoonlijk. altijd belangrijk belang dat uh, ik op een bepaald gebied ben. En ik was gewoon lekker met kerst, net als iedere ander, uh, ja, ja. lekker uitbundig. Okay. En ik ben nu weer ik 10 kilo kwijt voor 31 januari. En dat gaat gebeuren. Ja, want straks gaat het Waldo Astoria ook open en daar moet u natuurlijk goed over uitzien. Dat is correct. Victoria Blenko zit hier ook aan tafel. We praten zo uitgebreid met je over de demonstraties... en omgeregeldheden in jouw geboorteland, Oekraïne. Was je vanochtend van stuk toen je hoorde over die twee dode demonstranten in Kiev? Ja, zeker. Ik heb ook uh, meteen uh, gebeld of uh, gewotsappt met Olaf Koens... die we zo meteen als het goed is ook in de uitstelling ja. hebben, die daar is. Samen met een aantal andere vrienden van mij. Geschokt, maar ook trots. Ondanks de doden dat, uh, dat dit de juiste kant op gaat in mijn... Uh, PV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoofd. Het wordt steeds grimmiger in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De eerste twee doden zijn dus gevallen en de protesten van de betogers tegen de regering gaan onverminderd door. President Yanukovych zou te veel op de hand van Rusland zijn en te weinig op die van Europa. Actrice en politicoloog Victoria Koblenko, dus in de studio, je bent daar geboren, je hebt daar tot je tienerjaren gewoond. Um, je hebt meteen, zeg jij, gebeld met mensen daar in, uh, in Kiev. Zou, zou jij daar nu bij willen zijn? Ja, dolgraag. Ja. Waarom ga je niet dan? Vraag, om, omdat ik andere verplichtingen heb. En de vraag is altijd, kom je er om dingen te halen? Of kom je er om dingen te brengen? En ik zou heel graag iets willen brengen. En op dit moment uh, weet ik niet wat ik kan bijdragen. Wat uh, zou je willen brengen dan? Nou ja, kijk, um, ik ben geboren in een land dat niet meer is. Dat is de Sovjet-Unie. En ik heb uh, uh, de manier waarop dit land vorm wordt gegeven... door, uh, door uh, nare onafhankelijkheid vanaf 1991... dat heb ik van de zijlijn mogen ervaren vanuit Nederland. Ik heb daar een mening over. Ik kan, ik kan dat een beetje duiden. Mm. Maar ik voel mij niet Oekraïens, omdat ik geen object ben geweest... van staat- en natieprocessen die zijn uh, doorgevoerd op de bevolking. Dus ik ben ook een beetje een buitenbeentje daarin. En... Um, wat, wat ik zou kunnen bijdragen is mensen natuurlijk steunen. Dat is het eerste wat je kan bijdragen. Want ik ben ontzettend trots op het feit dat mensen uh, straat op zijn gegaan. Uh, daar zijn gebleven. En helaas nu ook gewelddadig. Maar nog steeds laten zien dat ze een betere regering en een betere toekomst verdienen. En ja. daarom probeer ik hier desalniettemin het positieve in te blijven zien. Ja, Felix vroeg net, hè, en toen zei je van ja, ik ben eigenlijk wel... Nou, niet Natuurlijk afschuwelijk dat die doden zijn gevallen. Maar ergens ben ik trots. Ja, ik ben ontzettend trots dat... Um, um, kijk, ik zeg altijd als mensen hun tijd... Uh, ervoor nemen wekenlang ongeschoren, ongewassen, slecht etend op een plein te gaan staan voor een betere toekomst. Dat ze onbetaald verlof nemen met het risico op uh, uh, ontslagen te worden. Dan voelen ze dat ze een voet tussen de deur hebben. Dat ze iets kunnen veranderen aan het systeem. Daarmee zijn ze inherent onderdeel van het systeem. En dat is een wezenlijk ander gevoel dan vroeger in de sovjet unie dat, dat er een hele grote kloof was tussen de bevolking en dat systeem ergens boven wat autonoom verkeerde en geen verbindingen had naar, uh, naar de echte mensen. En ik denk ook dat de echte democratie begint als de massa zich gaat roeren. En volgens mij is dit de eerste keer in die, de onafhankelijke Oekraïne... dat ja, de massa zich gaat maar roeren. Maar die massa krimpt wel, want eerst waren het er honderdduizenden... en nu zijn er tienduizenden. Nee, dat klopt. Uh, en... Uh, ja, in hoeverre kun je verwachten dat, dat de moeders en, en, en de studenten dat wekenlang blijven doen. Ik, ik denk ook dat de reden dat het uh, verhardt, omdat uh, het vanuit de regering ook verhard is. Er zijn ongrondwettelijke uh, wetten aangenomen, waardoor het steeds moeilijker wordt om gewone protestanten uh, de straat op te gaan. Heb je het over die demonstratiewet hè, van zondag? Exact, nou, nee. dat, dat is op een... Er zijn met een lelijk woord, procedurele overtredingen gepleegd... bij de manier waarop die wet is aangenomen. En dat is natuurlijk uh, niet democratisch. Wat bij de vorige uh, demonstraties het geval was... mensen gingen de straat op, maar ze konden niets eisen. Ze hadden niet een claim waarmee ze iets konden verwachten... van de president, een, een potentieel aftreden. Nu kun je natuurlijk wel aanwijzen uh, wat er fout is gegaan. Dus nu is er wel degelijk een claim. Alleen is het wellicht te laat, omdat het land... Verkocht is tussen haakjes en, en Rusland. En daarom zeg jij, zijn ze nu verhard? En en zijn er nu echt, worden er cocktails gegooid en, en nou ja, brandbommen en ja. Uh, ja, zijn er enkele honderden mensen die, ja. die echt. Ik uh, die wil er flink van leertrekken. Ik wil niet zo ver gaan als uh, de voormalige president uh, Yushchenko die uh, die heeft gewaarschuwd voor een burgeroorlog. Ja. Ik vind dat ik vind dat een beetje een populistisch uh, manier van jezelf weer in de kijker spelen, omdat voor een revolutie of voor een burgeroorlog heb je een heel sterk gevoel nodig van wij en zij. En dat is er niet. Want hoe je het wendt of keert, hoe sterk die verdeling ook zou mogen zijn tussen West en Oost, Russen en Oekraïners zijn zo verwant aan elkaar, dat zijn zulke verwante volkeren, dat is vergelijkbaar als uh, Friesland gaat afscheiden van Nederland. Is het denkbaar dat dat gebeurt? Niet echt. Is het denkbaar dat er tussen die volkeren een burgeroorlog ontstaat? Net zo ondenkbaar is het voor mij dat er nu een burgeroorlog in Oekraïne maar zou... Maar toch rijst dat een beetje op met de berichtgeving over het land. Hè? Het gaat over een verdeeld land wordt er geschreven, het Westen pro-Europese het Oosten, vooral Russisch ja, georganiseerd. Dat, dat is echt te simplistisch. Dat wordt steeds. Dat zie je steeds terug. Maar er zijn zoveel andere scheidslijnen die het conflict ingewikkelder maken. Je kan het land niet verdelen in West en Oost. En Russisch sprekend en Oekraïen sprekend. Dat, dat, dat is complexer. En ik denk wat het crux is en wat de mensen verbindt, en de reden waarom ik dit een goede ontwikkeling vind. Um, dit gaat niet pro of contra voor Rusland of voor Europa. Dit gaat erom dat de mensen die nu regeren... dat dat niet de mensen zijn die het volk daar wil hebben. Maar toch nog even over NRC van gisteren bijvoorbeeld... Uh, had het erover dat er in Kiev de vrees leeft... dat Moskou uit is op een verdeling van het land, van Oekraïne. Het rijke oosten zou dan onder Russische invloed komen... en het westen onder Europese. En het midden rond Kiev zou dan verdeeld achterblijven. Is dat inderdaad de nee. angst die heerst onder de demonstranten? Nee, nee helemaal niet. Ik, ik, vind, ik vind dat ook echt... Heel eerlijk gezegd zou ik graag willen weten... wat de context is van, van dat bericht. Omdat de, de enige geopolitieke, uh, het enige uh, geopolitieke belang vanuit Rusland... is de uh, Zwarte Zee. Uh, Oekraïne betekent letterlijk een land bij de grens. Dat is voor Rusland altijd een buffer geweest. Een geopolitieke verdediging. Op het moment dat Oekraïne stappen maakt richting... al zijn het economische afspraken met Europa... dan is het ook een mini klein stapje dichter bij de NAVO? En dichter bij de NAVO betekent een gevaar voor de Russische grens. En eh, Rusland heeft daarom een heel groot belang en dus ook heel veel miljarden euro's over als lening bij Oekraïne. Om, om Oekraïne aan boord te houden, zodat ze die vloot daar kunnen houden. Er, er is een veel dieper uh, geopolitiek belang daar. Ik bedoel, ze zijn echt niet uit om het land te verdelen. Ze zijn er wel op uit om dat land als een buffer te blijven gebruiken. En als het daar gedonder heerst, betekent dat helaas, dat, het, dat ze dat kunnen gebruiken om de interne staatsveiligheid er beter tegen af te definiëren. Dat is ook een strategie. Ja, maar even terug naar wat je daarvoor zei. Um, jij zegt dus eigenlijk het gaat om dat Janukovic die moet weg. Daar, hij is incapabel. Daar zitten mensen, daar lopen ze te hoop tegen en daar gaat het voornamelijk om. Er is een slappe leider die moet verdwijnen. Exact. En, en waar het natuurlijk om gaat is... in een jonge democratie, hij is wel uh, uh, gekozen uh, zonder dat daar gefraudeerd is. Dus de vraag is, wat, hoe kun je iemand die niet capabel is... op dit moment wegsturen? Welke instrumenten heeft uh, binnen deze jonge democratie... welke instrumenten worden er geboden aan de bevolking... om deze leider weg te sturen? En die zijn er niet. En daarom voelt die bevolking zich ook slachtoffer... van die onvolgroeide, onvolwassen democratie. En geldt dat voor de hele bevolking dan? Van oost naar west of van west naar oost, wat je ook wil... Ik, ik denk dat, dat uh, of je nou voor of tegen Rusland bent... dat iedereen uh, uh, de incapabiliteit van Janukovic dat dat, dat, uh, dat dat als een paal boven water staat. In Kiev, RTL-correspondent Olaf Koens. Olaf, hoe is nu de situatie nog altijd grimmig op dat plein? Ja, behoorlijk grimmig. Ik hoor helaas jullie en ook Victoria niet heel erg goed. Uh, je moet je indenken, het is een, uh, een kabaal van je welzijn uh, Vlakbij het plein, het onafhankelijkheidsplein. Zeg maar een straatje daarboven. Uh, het afgelopen half uur uh, voert de oproerpolitie al de hele tijd sausjes uit. Behoorlijk gewelddadig. Daar vallen absoluut weer slachtoffers bij. Misschien niet dodelijk, maar er worden echt uh, mensen hier behoorlijk hard in elkaar geslagen. Um, die hebben weer, uh, de oproerpolitie krijgt... Uh, het verzet van de demonstranten. Die teruggooien met stenen, met, met, met alles eigenlijk wat ze kunnen vinden. Brandbommen ook nog steeds. Uh, en de politie schiet weer terug met uh, traangasgranaten. Nou, dan moet je indenken dat zijn keiharde knallen wanneer je daar wel in de buurt bent. En loop je ook verwondingen op. Uh, traangas, dus heel veel. Moeilijk om te ademen. Maar ook nog eens autobanden in brand gestoken. Uh, kortom, chaos in Kiev. Olaf, hoe is er gereageerd op het bericht dat er twee doden zijn gevallen? Ja, absoluut. Dat is uh, bevestigd uh, door journalisten hier. Zelfs nog een derde doden gevallen. Twee doden zijn uh, vandaag, uh, vanmorgen vroeg, uh, eigenlijk neergeschoten geweest. We weten niet precies wat dat was. Hè. Of dat nou uh, gericht was, of dat het toevallig is gebeurd. Hè, dat die mensen misschien geraakt zijn met die uh, traangasgranaten, waar ik het eerder over had. Uh, maar twee uh, jonge jongens dus uh, doodgeschoten. Een derde, dat is iemand die gisteren van het dak van een voetbalstadion hier. De, de van de voetbalstadion is afgevallen. Ja, 13 meter hoog. Uh, die is vandaag ook aan de complicaties van die val overleden. Ja, en dat betekent uh, simpelweg, als we even terugrekenen. Hè, twee maanden geleden begon dit protest eigenlijk als een heel vreedzaam, lief aardig sympathiek uh, uh, verzet tegen uh, president Janukovic, maar vooral pro-Europa. Nou, dat is er helemaal vanaf. Het gaat nog steeds om Janukovic. Zijn kop moet eraf, zeggen de demonstranten hier. Ze zijn bereid daar behoorlijk ver in te gaan. Maar ja, uh, een maand geleden hadden we dus te maken met vreedzame pro-Europese demonstranten. Nu zijn het gewoon keiharde helschoppers, die uit zijn op bloed. Um, dat brengt president Janukovic dus natuurlijk ook in een hele vreemde situatie. Aan de ene kant, de druk op hem wordt opgevoerd en veel kritiek uit Amerika, uit Brussel. Um, ook binnenlandse uh, veel kritiek. Aan de andere kant. Uh, ja, uh, hij heeft nu te maken met ruilschoffers. Het is heel simpel om te argumenteren van. Ja, die moeten mijn stad uit. Maar voorlopig uh, uh, kan ik je vertellen dat Kiev in brand staat. Uh, en dat blijft ook nog wel even zo. En zijn er nog demonstranten die bang zijn geworden van al dat geweld en afgehaakt zijn? Uh, om eerlijk te zijn, uh, die uh, scheiding is al heel lang gemaakt op het uh, onafhankelijkheidsplein. Nou, dat is uh, 400, 500 meter verderop. En daar zitten de demonstranten die niet willen vechten. Je ziet hier eigenlijk alleen maar mannen. Ik zag ook net toen ik hier uh, uh, naartoe kwam rennen dat uh, uh, vrouwen en uh, hele jonge uh, jongens uh, geweerd worden. We staan gasten die zeggen: uh, Wegwezen, uh, jullie hebben hier niks te zoeken. Het zijn vooral mannen, uh, twintigers, dertigers, veertigers soms. Uh, soms ook behoorlijk opgevochten. Ja, en, en ze gebruiken alles wat ze bij krachten hebben... om zich te verzetten tegen die oproerpolitie. En dat gaat er dus echt hard aan toe. Hè? Je moet hier denken dat, dat die jongens rondlopen met uh, molotov-cocktails... zwaarden, met tijlen boog, heb ik ze gisteren gezien. Uh, bijna middeleeuws doet het aan. En dat is natuurlijk waanzin uh, in een stad uh, zo dicht bij Europa. Uh, zo dicht bij ons eigenlijk. We vergissen niet dat Kiev uh, nog geen twee uur vliegen van Amsterdam is. Uh, dus wat dat betreft... Uh, uh, heel, bijna drie hè uh, heel uh, heel Olaf, bijna drie. <laughs> Olaf Koens vanuit Kiev. Victorie Jacob Koblenko in de studio. I inmiddels drie doden dus, zegt Olaf Koens. Um, en dan zeg jij, ja, oud-president Yushchenko zegt burgeroorlog, zeg jij, ja, dat vind ik overdreven het ziet er wel een beetje nee. hopeloos uit. Hoe gaat het hoe gaat Hopeloos het verder dan? maakt het nog geen burgeroorlog. Tuurlijk niet, wat wat, maar wat je nu krijgt is... en ik ben heel blij dat we nu vandaag hier aandacht aan besteden. Ik was even bang dat het, dat het zou doodlopen... qua berichtgeving. Ik merkte dat er in december alle ogen gericht waren op Oekraïne. Sting was er, McCain was er, iedereen was er. En nu ja, zie ik natuurlijk wel iets terug in de media... maar op een hele andere manier. Ik heb het gevoel dat, dat de wereld minder betrokken is... terwijl je nu juist zou kunnen doorpakken. Nu zijn er dingen... Uh, op staatsrechtelijk niveau verkeerd gegaan... waar je Oekraïne op aan kan spreken. Zoals die demonstratiewet? Precies. En ik denk dat de demonstranten die nu ook laten zien... Van, er valt niet met ons te sollen. Je kan wel een, een, een wet aannemen... waarbij wij ons niet kunnen verenigen. We zullen je laten zien dat we dat alsnog kunnen. Dat heeft niets te maken met de burgeroorlog. Maar meer met kwaadheid. Dat uh, als, je, als, als we dus wekenlang uh, sympathiek uh, uh, de straat opgaan... en dat wordt niet gewaardeerd, dat wordt niets mee gedaan... dat laten we nu op een andere manier... Zien. er is een hele mooie vrouw, een slimmere journaliste tot bloedend toe totdat ze onherkenbaar is in elkaar geslagen uh, tussen kerst en auto. En Nieuw dat heb ik hier nergens in het nieuws gezien. Dat, dat, dat was georganiseerd door de overheid omdat zij super kritisch was uh, uh, op de overheid. En weet je, dat zijn de dingen die, uh, die ervoor zorgen dat Oekraïne wel aangepakt kan worden. En, en, wel of en niet, daar moeten we de aandacht op vestigen. vind ik wel. Ik vind ja. dat je nu kan doorpakken. Nu zijn er aanleidingen waarbij je een land daadwerkelijk kan... Um, um, op zijn vingers, op haar vingers kan tikken voor um, misprestaties. Ja, dat kon in december niet. Ja, toen hadden ze eigenlijk vrijwillig gekozen om dat verdrag niet te tekenen. Ja, daar kun je procedureel verder heel weinig mee. En het wrangen is natuurlijk dat, dan vallen er donen en dan is er weer veel aandacht voor. Maar goed dat je hier bent. Blijf nog zitten. Neem een broodje die meneer Paier hier achter mij heeft neergezet. <lacht> de Nieuws -BV. Bij de Open Australische Tenniskampioenschappen worden op dit moment de laatste kwartfinale bij de mannen gespeeld. En daarin neemt de Zwitser Roger Federer het op tegen Andy Murray uit Schotland. NOS-verslaggever Mark Brassen volgt die partij. Mark, eh, het is langzamerhand een mooi verhaal aan het worden rond Federer. Hè? Wordt dat vervolgd? Nou ja, daar zag het lange tijd wel naar uit. Federer goed in de eerste twee sets. 6-3 en 6-4 in het voordeel van de Zwitser. Toen kwam er een derde set. Daarin kwam hij een break voor. 5-4 werd het. Hij mocht serveren voor de wedstrijd, Roger Federer. Maar toen, terwijl hij de hele partij zijn service nog niet verloren had... verloor hij hem uitgerekend op dat moment. Het werd 5-5. Het werd vervolgens een tiebreak. Nou, toen leek het er ook in die tiebreak op dat Roger Federer zou gaan winnen. Hij kwam 6-4 voor. Twee matchpoints had hij daar. Op eigen service dat ook nog. Maar hij hij leverde die punten, leverde die in. En het was Andy Murray die de tiebreak uiteindelijk met 8-6 naar zich toetrok. En dus de derde set won. Ja, en dat betekent dat we nu in de vierde set zitten. Hij heeft zijn kansen dus gehad, Roger Federer. Hij heeft het nog niet af kunnen maken. Het is een spannende wedstrijd. En bij vlagen ja, een heel goede wedstrijd. Soms ook wat minder. Het is niet, niet zo'n epische wedstrijd als gisteren Djokovic tegen Wawrinka. Er worden toch wel wat, wat foutjes gemaakt aan beide kanten. Iets te veel fouten naar, naar mijn mening. Maar spannend is het wel. We zitten aan het begin van de vierde set. Heel erg lange game, een service game van Andy Murray. Federer heeft geopend, die heeft zijn service game gehouden. staat in die vierde set op een 1-0 voorsprong. Andy Murray vervolgens kwam 40-0 achter op eigen service. Maar de game is nog altijd niet gespeeld. Het is inmiddels 40 gelijk en deze game duurt al meer dan een kwartier. De wedstrijd dus nog lang niet gespeeld. En om op jouw vraag terug te komen of dat een mooie verhaal... van Federer een vervolg krijgt, ja, dat moeten we afwachten. Federer tegen Murray en de winnaar daarvan... die speelt de halve finale tegen Rafael Nadal. En bij de vrouwen zijn vandaag de laatste... twee de finalisten bekend geworden. Zaten daar nog verrassingen bij, maar Ja, uh, Azarenka ligt eruit. De, de, de winnares van de laatste twee jaar, Victoria Azarenka, hadden we toch wel verwacht. Nou, zij gaat profiteren van de uitschakeling van, van Serena Williams. Uh, van de uitschakeling van uh, Maria Sharapova. Ja, ze had een heel erg lastige tegenstandster, Agnieszka Radwanska uit Polen. Een speelster die het niet moet hebben van haar loopvermogen, die het niet moet hebben van haar keiharde groundstrokes, maar een speelster die slim is, die uh, ja, slim speelt, het spel heel erg goed leest. En ze won met maar liefst 6-0 in de derde set van Victoria Azarenka. Die ligt er dus uit. Zij gaat nu in de halve finale spelen tegen Tsibulkova. Zij won van Halep, een Roemeense. En uh, ja, daarmee is de vrouwenhalve finale dus bekend. En is het ja, wachten op die laatste halve finale. Of uh, Roger Federer weer zo'n historische Federer Nadal gaan krijgen in de halve finale. Het is 22-10 in het voordeel van Nadal in onderlinge ontmoetingen met Federer. Laten we hopen dat uh, zolang Federer nog speelt, ja, dat hij tijdens een Grand Slam toernooi weer is een keer tegen, tegen Nadal gaat, gaat spelen. En de wensverslag heeft Mark Brasser. De rest van de wereld. Wat gebeurt er allemaal? Buitenlandredacteur Willem Frank de Noot die vertelt het in 100 seconden. De polar vortex in Amerika is nog maar net voorbij... en nu leidt het land alweer onder de Arctic Punch. De tweede grote windse storm van het jaar. Het noordoosten van de VS ligt daardoor plat. Overheidsgebouwen zijn gesloten en al 3000 vluchten zijn geannuleerd. En op dit moment sneeuwt het weer flink. Het is out there. In veel van de de politie mensen om weg te houden. States to New England. Ja, ze verwachten dat er daar vannacht nog 30 centimeter sneeuw zal vallen. In Rio de Janeiro zijn de reparaties aan het Christusbeeld begonnen. Daar sloeg onlangs de bliksem in. Ingenieur Clélio Dutra vertelt dat ze onder meer extra bliksemafleiders aanbrengen. Então vamos aumentar os captores. Aquela coroa da cabeça é um captor para raio. Vamos aumentar. E ele não está indo até o dedo médio, que é onde op het hoofd in de kroon van Jezus zitten al bliksemafleiders... en die worden nu ook gemonteerd op de middelvingers van het beeld. Dat zijn de punten die het meest uitsteken. Het is nog onduidelijk wie de reddingsactie gaat betalen... van de 52 wetenschappers en toeristen die vastkwamen te zitten op de Zuidpool. De rekening kan oplopen tot omgerekend 1,6 miljoen euro. De Australische Antarctica-divisie zegt er alles aan te doen... om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler hier niet voor opdraait. De regering zal alle vechten bepalen om kosten te en minimize de burden voor de australische taxpayer. Preparatie voor een Australische onderzoeksproject op on acidification, slated for next year, was interrupted. En straks in B.V. Buitenland gaan we naar Kenia. Daar willen ze een eind maken aan het seks voor vis fenomeen. No mercy, heb ik al lang niet meer gehoord. Raccoon is hier.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 Het is eigenlijk ook wel fijn dat we die een tijdje niet hadden gehoord. Vind je niet, fijn? Ja, Want die nee. werd natuurlijk helemaal grijs gedraaid. Uit maart 2011, No Mercy, Raccoon. De nieuwsbv met Felix Murders en Willemijn Veenhoof. aan de tafel zit nog actrice en politicologe Victoria Koblenko. Ze liet net haar licht schijnen op de situatie in Kiev. De confrontatie tussen volk en regering die daar met de dag spannender wordt. Ja, en we gaan zo praten met Roberto Paier. Hij gaat het nieuwe Waldorf Astoria in Amsterdam leiden. En als het af is, dan, uh, nou, dan gaat het open en dan staat hij daar de scepter te zwaaien. Wordt nu nog even druk aan gebouwd. Dit is Radio 1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 De Syrische minister van Buitenlandse Zaken zei dat alleen de Syrische bevolking bepaalt wat de toekomst van Assad is. De Olympische comité's van Hongarije en Slovenië zijn in aanloop naar de winterspelen in Sochi bedreigd. In een brief die ze hebben ontvangen wordt een aanslag aangekondigd. Comité's nemen de zaak serieus en ze hebben de Russische autoriteiten en het IOC erover geïnformeerd. Een werk aan wissels leidt op een aantal trajecten tot vertraging voor treinreizigers. Na de ontsporing vorige week van een intercity bij Hilversum... onderzocht ProRail uit voorzorg 500 soortgelijke wissels. Vergelijkbare defecten zijn niet gevonden. Wel worden wissels opnieuw afgesteld of onderdelen vervangen. En dat zijn de hoofdpunten. En Roelof van de redactie is hier weer met een update van de NieuwsBV.nl. Rob Fort, Canada's favoriete burgemeester. De man die meer genotsmiddelen verbruikt dan de hele redactie van spuiten en slikken. Ik kwam in opspraak omdat hij meerdere keren dronken tirades hield... en omdat hij crack gebruikte. Dat schijnt ook frowned upon te zijn. Hij beloofde beterschap, maar hij is nu weer eens gefilmd... terwijl hij een gezellig borreltje op had. Well, hij soort sketter deed hij. Jamaika's brabbelen probeerde hij... Natuurlijk, ja hou Je een bot. Niet natuurlijk de mensen die zeggen: Schande. Maar je zijn ook mensen die zeggen: Ja, die man die drinkt wel zijn pilsie. Laat hem toch lekker met rust. En er zijn ook mensen die die boodschap uitdragen. Op de manier van Chris Cocker, dat is die videoblogger. Die het in tranen opnam voor Britney Spears, weet je het nog? En daarmee wereldberoemd werd. Rob Ford meets Britney, dat klinkt dan zo: How dare any of you out there make fun of Robbie? He's a human being. All you want from him is Subway. Somebody, Zombies! Leave me alone! Leave me alone! Of Rob hoort genoeg van de tieke fans heeft, zien we in november als er verkiezingen zijn in Toronto. En dan moest ik vandaag even denken aan Loretta Schrijver. Zoals wel vaker trouwens. Ze zegt vandaag in een zeker boulevardblad... dat ze verwacht dat dierenomroep Piep... tot het publieke bestel gaat toetreden. En inderdaad, je zou het bijna vergeten... maar 1 april moeten de aspirantomroepen 50.000 leden hebben... als ze willen uitzenden. Dat Piep dat probeerde het vijf jaar geleden ook. Toen lukt het niet, maar ze hebben de steun van veel BN'ers. Niet alleen Loretta is gek op dieren... maar heel veel bekende Nederlanders, zag ik. En ze kunnen ook allemaal heel goed uitleggen... waarom ze een dierenomroep willen. Georgina voor baan bijvoorbeeld. Ik denk dat je, dat het goed is om, ik bedoel, maken toch een, een groot gedeelte van onze samenleving uit. En iedereen wordt vertegenwoordigd op tv, behalve dieren. En de planten, en de vulkanische gesteenten, necrofielen. Musicalster Tony Neef steunt omroep Piep ook actief. En hij kan ook goed beredeneren waarom er meer fauna op tv moet. Als ik een keer wil lachen, dan zet ik dierenfilmpjes op, bij wijze van spreken. Daarom. Nog tot 1 april te gaan, dus voor de dierenomroep. Voor iedereen die een omroep wil, trouwens. En dat is hartstikke leuk. Dan kun je daarna weer lekker fuseren. Piep kon vandaag niet melden hoeveel leden er al zijn. En de hashtag van vanavond, dat wordt. Hashtag Ajax Feyenoord voor de beker in de arena. Kwart voor negen begint het daar. Kon wel eens rellen worden, want uit publiek mag er eigenlijk niet in... maar er zouden toch Rotterdammers met kaarten zijn. Het boort het al nooit tussen 020 en 010 natuurlijk. En Jules Deelder, die trouwens voor Sparta is... is misschien wel de grootste hater van de hoofdstad en haar inwoners. Krijgen ze de mond en klauw in met de Amsterdam? Wanneer zie je Rotterdam nou op de buis? Alleen als je kan laten zien hoe hier op 4 mei om 8 uur s'avonds de trams gewoon doorrijden. Dan krijgt Rotterdam nog even een gouden kat. Nou, als er één stad in Nederland is waar de trams het recht hebben op om 4 mei door te rijden, dan is het Rotterdam wel. Wat zullen we nou hebben? Toen bij ons die mariniers op de Maasbruggen die moffen de strot afleten, stonden ze in Amsterdam, godverdomme, met de klauw omhoog langs de weg te kijken wat een mooie autos de mooie die Duitsers voor hadden. Oh jee, als die je ze nou wordt, hebben ze allemaal Jood op zolder gehad. Nou, waar zijn ze gebleven dan? Kennen ze elk jaar wel met de schijneilige kop naar die dokwerken lopen? Dok God beter, ze hebben een haven waar al sinds 1312 geen schip meer is geweest. Laanden ze matrassen ingeslapen bij de Ubica in plaats van de boel in de maling te nemen. Pleurt te verrouwe op. Nou dat dus. Tot zo, grabbers. Ik vind ik heel erg op lekker. Briljant. Aan de Amsterdamse herengracht, daar hebben we het over. Daar wordt druk geboord, getimmerd en geschilderd om over een paar maanden de deuren te kunnen openen van het Waldorf Astoria. De hoofdstad is daarmee weer een bijzonder luxe hotelrijker. Als Yay. manager Roberto Paier gaat de septen zwaaien. Dag meneer Paier. Hoeveel mag je slapen nog? Uh, wat zegt u? Hoeveel nachtjes je slapen? Uh, ongeveer 90. En dan gaat hij open. En uh, nog drie. Dat gaat open voor ons. Alleen voor u. Ja, en dan uh, kijk, als een hotel afgeleverd wordt, dan moet we wel goed draaien voor het uh, open gaat voor het publiek. Oh, de dus soft een... launch en de hard launch. Nou, dat. zoiets, maar het is altijd uh, ergens gaan wij draaien en een uh, paar weken en dan komen een pas mensen binnen. En zaterdag, dan is er een open wervingsdag. Iedereen die graag bij u wil werven, die kan zich melden. Dat is correct. Dat wie vinden we he? heel belangrijk. Nou, wat, wat ik vind is dat er vaak wordt uh, uh, alleen over de hotelerie gesproken... en over uh, mensen. En over mensen dat misschien hotelschool gedaan hebben. Nou, dat vind ik een beetje vreemd. Het gaat over hoe mensen in, in attitude hebben. Wie ze zijn. De esprit wat ze hebben. Het zijn fantastische jonge meisjes... en oudere mensen dat uitstekend zijn met mensen om te gaan. Laat maar die komen. En wat, wat, wat zoekt u dan? Portiers? Eh, kofferdragers? Uh, het is een hele open dag voor de hele World of Astoria. En alle, we, zoeken, we zoeken iedereen. Iedereen dat een, een esprit heeft, is welkom. Willemijn zou zo kunnen komen werken? Uh, ja, ik weet niet wat ja. ze kan, maar ik, ik zal hem een beetje naar kijken. Kan. En, uh, en daar, gaan we, daar gaan we dan verder. Ik kan misschien. Nou, daar kunnen we het nog wel even over hebben. Oké, oké. Okay, okay. kan strijken. Uh, nou, dat, we hebben een machine tegenwoordig. Uh, okay. uh, maar we kunnen wel iemand hebben dat de, de, de strijk was op haalt. En, en terug bent. <laughs> Bijvoorbeeld, het oh. Waldorf Astoria. Alleen al die naam heeft ja, een magische uitwerking op velen. Ook op rollof van de Redactie. Jij komt er regelmatig in gedachten. Ik heet er ook wel een potje brinto hoor. Wie aan het <laughs> Waldorf Astoria denkt, denkt aan heel luxe slapen. Het begon allemaal met het Waldorf Astoria in New York. De eerste versie daarvan werd in 1931 gebouwd. Tegenwoordig zit dat hotel in een pand van 47 verdiepingen. Als ik er vanavond wil slapen, dan ben ik minstens 480 dollar per nacht kwijt. En dat kan oplopen tot 2050 dollar. Sinds 2006 is de naam Waldorf Astoria verbonden aan een luxe keten van Hilton. Dat is nu de eigenaar. 25 vestigingen zijn er over de hele wereld. Van saoedi arabië tot Duitsland. En nog eens acht staan er in de stijgers. waaronder dus Amsterdam. De naam kun je verder nog kennen van de Waldorf Salade. Met rozijnen en walnoten. Die werd er uitgevonden. En van een van de oude mannetjes uit de Muppet Show. Die heet ja. Waldorf. En zijn vrouw? Die heet... Astoria. Ja. Meneer Payer, u bent al jaren het gezicht van Hilton in Amsterdam. Ja. Wanneer ging u daar voor het eerst werken? In 1969. En u kwam er naartoe, omdat? Uh, omdat ik had mijn hotelschool gedaan in Italië... en ik wilde gewoon onafhankelijk van mijn familie iets bereiken. En is het niet zo dat op het moment dat je in één vestiging van Hilton werkt... dat je dan moet hoppen naar allerlei ja, andere ja, vestigingen ja, over de wereld? Dat is helemaal correct, Heeft u helemaal gelijk in. Ik ben een van die jongens dat er net anders is dan de rest. Hoe komt dat? Omdat ik wil het zo. Ik bepaal wat gebeurt met mijn leven in nou, kan anders. niet. Dat kan niet. Er is altijd een directie ergens. Nee, nee, nee. nee. Het is niet in, waar. In Amerika, hadden... die zeggen, luister eens even, jaar. jij gaat nu naar Parijs. Ja, oh, ik ga weg. Nou, dat heeft u gezegd. Ja, ik heb, je moet gewoon een planning hebben in jouw ja. leven. En wat ik zie in de jeugd van tegenwoordig... is dat de mensen geen planning hebben. Ze willen verdienen snel, maar ze hebben geen idee... wat ze willen doen over vijf of tien jaar. Ik was acht jaar oud en ik zei... ik word directeur van een, van een hele grote hotel. En iedereen lacht me uit. Ik kwam naar Nederland toe, was ik 19 jaar. Ik sprak geen woord Nederlands. En uh, ik ging voor een bij het Hilton kloppen En naar mijn hotelschool uh, ging ik daar een beetje solliciteren En moest van alle dingen doen. En toen werd Strijken. ik ongeveer als, uh, als kellner geplaatst. Niets verkeerd met kellner zijn. Maar als je daar zoveel gestudeerd hebt, dan verwacht je het niet. Ja. Nou, ik heb niet, ik heb niet gezegd, oh god, het is te, uh, te laag voor mij. Nee, ik was de beste kellner dat ze konden vinden. Want ik wilde verder. Uh, daarna ben ik, uh, heb ik de fietsotheek gerund in Amsterdam. Het uh, was een, uh, een ontmoetingplek in het Amsterdamse uitgangsleven in de jaren 70. Uh, la Amsterdam kwam binnen. Gran Galadou-Disc, uh, wat was, was, was gebeurde in Amsterdam. heb ik alles meegemaakt. Uh, ik ben daarna uh, naar de Lido gegaan, omdat ik het heel niet aan me kon geven, mijn volgende stap. Ik heb daar vier maanden gewerkt. Ik heb de hele partij van de Rolling Stone daar toen georganiseerd. Oh. Oh ja. En toen ben ik teruggekomen. Ik had een, uh, toen was ik uh, 24. Ik had een Roll Royce. Ik had een uh, privéjet op mijn beschikking. En ik verdiende wat ik no, nu een keer. U had een Roll Royce? Een Roll Royce, maar beschikt met een chauffeur. En ik had een, uh, een uh, privéjet dat ik mij kon ophalen en terugbrengen naar Londen. Willen wijn. Oh. Volgens mij hebben we ergens een afslag gemist. Ja, ja, en ik. ja nee, dit is te Nee, Maar, te 20, ja. Ja, maar <laughs> kijk, het is, dat is allemaal materialistische dingen. Is dat wat je wil in jouw leven? Dan moet je verder gaan. Ik wil het niet. Ik wilde gewoon directeur worden van een hele groot hotel. Ja. En ik wilde worden zo spoedig mogelijk. Toen was de Hilton dan uh, de keten, internationale keten. En ik heb altijd gezorgd dat ieder twee jaar een nieuwe baan zou krijgen. Toevallig was dat in Nederland. Ja. En toen ben ik verdief geworden. Maar, en wat is belangrijk? Op wie? Ah, ah, ah. Ah, ah. <laughs> op wie? Mijn partner. Ah, ik dacht op Amsterdam. En daar bent u nog daar steeds mee? Daar ben ik ook dol op Amsterdam. Ik ben in Amsterdam. Met een partner. Bent u nog steeds? Ja. Ja, dat is mooi. Ik kies, in... altijd, ik kies altijd mijn privéleven boven mijn werk. Ja, toch wel? Ja. Omdat, kijk, een werk kan je altijd vinden. kan altijd wassen worden. Iemand waar je van houdt en goed samenleeft, zijn er wij. Het werk gaat toch boven het meisje, zeggen ze in Nederland? Dat moeten ze wel weten. Ik ben Italiaan. Zeggen ze helemaal niet in Nederland. Dat is, uit, dat is een uitdrukking. Ja, dat zeggen ze dus in Nederland, maar in ja, Italië, niet. zoals je hoort. Wat, wat, ik, ik heb wel een beetje al de laatste vier minuten een indruk van u van uw karakter gekregen. Maar wat maakt u zo goed in wat u doet? Ik ben helemaal niet goed. Ik <laughs> u werkt gewoon dag. hard. Uh, ik vind er gewoon andere mensen moeten mee beoordelen. Ik heb niets anders dan de rest. Ik heb wel een passie. Ja, maar u leidt het heel ton? U bent nu gevraagd om het Walde van Storia te gaan leiden. Ja. kennelijk kan u iets ergens. Ja, mensen van zeggen van wel. En ik ben ook succesvol, misschien. Ja, maar wat, wat is dat dan? Ik, ik, ik moet u mij vertellen. Wat is dat? Ik weet het mijn savoir-faire, mijn kennis. Uh, Ze roeren uw gastvrijheid, klopt dat? Uh, ik vind dat. Uh, ik ben katholiek opgevoed. En ik denk dat daar in onze uh, samenleving in Italië. daar leer je zo'n soort dingen. En uh, de, uh, de stap tussen iemand. Plezierig maken thuis, hè? is altijd, thuis kan je gewoon... Ik ben gek op uh, uh, Nederlandse uh, eten, hè? En ik ben... Nog een keer. Ja, ik ben gek op Nederlandse eten. Oh. U, u gelo ik ja. geloof het niet. Ja, ja, dat zeker, <lacht> zeker. Dat, als je merkt, plezier Ik heb een hele goede vriendin. Dat ze, als ze mee een plezier wil doen, dat is ze voor mij... Uh, wat zegt u? Nee, nee. Uh, aan Davies Stamppot. Met spekjes. Dus ook met spekjes mijn en kaas. Lieflingseten, lief Met spekjes en kaas. Dus dat, dat, dat vind ik top, dus. Je kan... De, dat gerecht kan je gewoon aan tafel zetten en dan de borden zo geven. Of oh, je kan prachtige witte tafelkleden hebben. Mooie borden, zilver, mooie kaarsen, mooie, mooie glazen. En dan zijn we dezelfde gerecht. En het is fantastisch. Ja, dat ja, water loopt uit de mond op dit moment. Maar, meneer Pijer, ik, ik geloof het onmiddellijk... en ik zou graag, kom ik straks een nachtje bij u logeren... maar het is crisis. Dan is, zijn vrouw dat me goed vindt. Ja. Ja? <laughs> nee, maar de vraag is natuurlijk een beetje, gaan mensen wel betalen? Ik bedoel Die marmeren wasbakken, ja, die krijgen of, We die moeten opvouwen met het woord in... crisis ten eerste. Uh, ik was uh, toevallig to to to uh, gisteren bij uh, een gesprek met de gemeente Amsterdam... Hm. en er was een analyse van de werkelozen in, in Amsterdam. En wat werden we daar gevonden? Dat er zijn geen werkelozen, er zijn geen nieuwe banen, nieuwe banen gecreëerd. Er is een hele grote verschil, hè? werkelozen, omdat er banen worden geschaafd, of omdat er geen nieuwe banen komen. Oké, okay, maar goed, er zijn veel mensen die het moeilijk hebben. Dat ben ik zo... met u eens. ja. ja. En Komt uw hotel straks wel vol? Want dit is misschien niet de allerbeste tijd om zo'n megaluxe hotel neer te zetten. Als je geen risico wow. neemt, blijf je nergens. Want Amsterdam was, liep echt achter als het gaat om mooie hotels. We hebben, voor, voordat het conservatorium openging en het Anders en het Art Hotel, was Amsterdam ontzettend slecht scoren op gastvrijheid, op horeca en op hotels. En ik ben heel blij dat we nu, behalve dat het een mooi hotel is... ook een hele belevenis is. Want er hangt een hele mooie emotie en traditie aan Waldorf Astoria. Ben je er wel geweest in het buitenland? Ja, en ik, vind, ik, ik geniet daar dus echt van. Waar ben je geweest? In welke Waldorf? Uh, in, in New York. Alleen in New York? Ja, ja. alleen in New York. Is, maar, maar we, door we door... moeten er wel twee dingen scheiden. Hè? Je hebt de Waldorf Astoria, de gewone hotel... en je hebt de Waldorf Astoria Towers. Uh, ons hotel zijn een reflectie zijn van de World of Astoria, Astoria Towers. Dus uh, daar, daar krijgt u die, niet de mastodontische uh, kant van de World of Astoria... maar wel de sfeer. Wat, uh, de, de Neem de ons weg. eens mee doe dat, dat nieuwe gebouw. Wat, wat, uh, oh, wat het is fantastisch. Dus dan moet u, als u in Amsterdam bent, dan moet u dan... Uh, bijvoorbeeld, we zullen u opalen onder de vliegtuig hebben wij uh, geregeld dat uh, als een VIP komt, dan gaan andere vliegtuig opgehaald worden. En via de VIP-lounge, dan hoeft u niet meer de douane te lopen, dan wordt u direct naar het hotel gebracht. Oh. Is één ding. Maar als u daar aankomt, dan komt u op de eregracht. Wat is er daar zo bijzonder aan de eregracht, zou u zeggen? Nou, onze stuk is het laatste stuk dat gebouwd is in de 17e, uh, de laatste uh, deel van Amsterdam. Ja. Wat houdt dat in? Er zijn zes panden, dat vroeger Patriciushuizen waren. Dus heeft hij dubbele trappen, vijf ramen. En dat is bijzonder. daar bijzonder. Dan komt u binnen, de entree, entree... daar de familie hoofd gewoond. En wat is er geweldig aan... als u in een zon, in een huis binnenkomt... en daar staat de ingang... en de fantastische mooie trap... dat de architect van koning de, van Louis, Louis XIV... Lodewijk XIV... Yeah. daar uh, gedaan is... in 1760... Aan de rechterkant wordt u ontvangen in de oude uh, van vanuit huis. En daar is gewoon een paar stoelen en een tafel. Aan de linkerkant heeft u dan de concert. En de, de, nog, nog de, de kamers, hoe zien die eruit dan? Nou, op zijn Nederlands. Uh, er zijn bepaalde dingen... Wat die... dat in op zijn Nederlands? Is dat uh, dat, dat op zijn als u drinken? denkt dat, dat uh, duur zijn bombastisch moet zijn, dan is het verkeerd. Nee? Ja, maar, nee. Het is geen trouw verhaal Heb ik wel, een, een, een, wall... heb ik wel uh, een beetje een wastafel? Dan, dan, dan zeker, alles wat, wat belangrijk is in, in uw kamer is aanwezig. Maar moet u niet verwachten dat gouden graantjes zijn... en een heleboel stof. Want voor mij stof is een heleboel st uh, echte stof. Uh, dus uh, dan moet u denken dat het een, een pure kamer is... om eens een Calvinistische benaderen... met prachtige kleuren en een roesgevende omgeving. En heb ik ook een regendouche? Nee. Okay. Hoe weet u dat, dat hij dat niet ervan houdt? Moet je wel denken dat als uh, onze gast hier onder de douche gaat zochten... ze is dus net bij de kapper geweest. Denk dat ze het leuk vindt om een regendouche te hebben? Je, je? kan je hoop prachtig uit horen. Nee, nee het is ja, vreselijk vervelend. Nee, nee nee nee, nee, nee, nee. Ik ben tegen. We ja. hebben wel daarnaast een regendouche geplaatst. <laughs> en het is uh, voor u zal dat, dat zal werken. 90 45 van de vrouw wil dat niet. Net als, uh, net als dat de. Dat weet u doen. heel goed. Dat, dat willen wij niet. Nee. Meneer Paaier, blijft u gewoon zitten. Ja, je <laughs> snapt ook wijf mag niet weg. Felix. Iets heel anders. De advocaat van Badr Hari wil Koen Everink horen. Hari, je weet het wordt ervan verdacht uh, Everink te hebben mishandeld... tijdens het muziekevenement Sensation. Het strafdossier in de zaak lekte half oktober uit naar Caro, Caro Reporter. En inmiddels weten we dat het Everink was die het dossier lekte. En de verdediging wil natuurlijk graag weten waarom. Advocaat Fiek heeft het uh, verzoek bij de rechtbank neergelegd. Die heeft zich daar zojuist een uitspraak uh, over gedaan. En verslag verslaggever Jeroen de Jager die de zaak. Wat is die uitspraak, Jon? Ja, de rechtbank heeft dat verzoek afgewezen. Everink, maar ook uh, twee uh, verslaggevers, redacteuren van uh, Reporter... die waren ook opgeroepen om uh, te getuigen over dat dossier... over dat lekken van het dossier. Die hoeven dus niet gehoord te worden volgens de rechtbank. Um, uh, advocaat Benedit Fiek van Badahari, die wilde aantonen... dat Koen Everink die, die dossiers... Uh, zegt gelekt te hebben, eigenlijk een onbetrouwbare aangever is geweest, want uh, een, een, iemand die aangifte doet en vervolgens ook dossiers gaat lekken, en vervolgens uh, in eerste instantie uh, doet alsof hij ze niet heeft gelekt, die zou onbetrouwbaar zijn. De rechtbank vindt uh, dat dat niet zo is, en bovendien uh, betoogde Benedict Viek dat, uh, dat Koen Everink ook getuigen zou hebben beïnvloed, uh, en de rechtbank zegt, daar zien wij helemaal geen uh, tekenen van, dus uh, wij wijzen die verzoeken af. En uh, dus kan de zaak gewoon doorgaan. En wat betekent dat nu voor de zaak? Nou, uh, we hadden nog uh, in oktober is de zaak, is, is de zaak uh, geschorst... Uh, om, om te onderzoeken wie er gelekt zou hebben. Toen moest er nog een stukje van, uh, van Sensation White... een van de uh, verdenkingen tegen Badahari behandeld gaan worden. Er staan totaal acht uh, geweldsdelicten op de telastverlegging. Uh, die zijn allemaal inhoudelijk behandeld. Alleen dat stukje Sensation White moet nog behandeld worden. Dat gaat vanmiddag waarschijnlijk gebeuren. En dan uh, zal uh, vandaag of morgen een begin worden gemaakt... met het uh, requisiteur van het Openbaar Ministerie. En dan horen we waarschijnlijk morgen de strafeis. En dat betekent ook dat het lekken van het dossier... vanaf nu eigenlijk geen rol meer speelt. Nee, speelt geen rol meer in deze zaak. Wat uh, vanochtend nog wel even interessant was... Uh, toen, uh, toen uh, de journalist die in de zaal zat... Dirk Baijens van Reporter en die andere redactrice... Uh, ja, die werden mogelijk dus, uh, zouden mogelijk dus gehoord gaan worden als getuigen. Die werden apart gezet in isolatie... want die mochten niets meemaken van uh, de redenering die Victor op nahield om hen op te roepen als getuigen. Die werden apart gezet en ons als uh, ons journalisten werd gevraagd... om even te stoppen met twitteren over deze zaak. Nou, dat is allemaal niet houdbaar natuurlijk. Bovendien, Koen Everink ook uh, mogelijk opgeroepen als getuige Die zit in, uh, in Melbourne bij, uh, bij de Australian Open. Die, uh, ja. die konden alles gewoon volgen, dus uh, het was wel even grappig hier, hier in de rechtszaal dat uh, ja, voor het eerst in mijn uh, bestaan als verslaggever journalisten werd gevraagd om even niet te twitteren. is ook niet gelukt volgens mij. Uh, heb jij je eraan gehouden? Uh, ik heb me eraan gehouden, want ik twitter niet over deze zaak, althans vandaag niet. <laughs> je dacht om nou nu te beginnen, vind ik ook zo wat. Nee. Ja, goed, duidelijk. Um, okay. de eerste dag van de hervatting van de zaak tegen Baller Haring. Dankjewel, Jeroen de, Jeroen de Jager. Die heerlijke gitaar en die, die hele lage stem, Tony Joe White en Salad Saladani.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 You snow girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. I'm down in Louisiana where the alligators grow so mean. The lived dog girl that I swear to the world the alligators look tame, poke salad in it, poke Sally in it, everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain gang, a mean vicious woman. Supper time, she'd go down by the truck patch and pick her miss a poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The kids got your granny, chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause Mama was working on changing a Richards. Bad for straight razor toad moment. <laughs> Lord, I must take my mess up. Out of my truck Had your poke salad, Annie The Gators got your granny Everybody said it, boy, was the same Cause her mama was wickin' on a chain game Sock a little poke salad to me You know I need me a mess of it Nou, van die man, Tony Joe White heet het. Heet die, um, het, het, het Waldorf Astoria dat wordt gebouwd aan de Herengracht. Een ja. aantal panden naast elkaar. We hebben net gehoord hoe prachtig het daar wordt. Ja. Maar hoe is het nu? Verslaggever Robert-Jan Boy. Ja, goedemiddag. Nou, ik sta eigenlijk in de, in de hal. Wat volgens mij de hal moet gaan worden. Met een mooie marmeren voer, zie ik nu al. Maar er wordt hier uh, volop uh, gewerkt door uh, allerlei bouwvakkers. Stijgers staan hier in, een, uh, in de ruimte. Er wordt wat gedaan met vlakstuurmachines. Kijk, er komt iemand een statige trap af. Hallo meneer. Oh, heeft haast. Loopt door. Even kijken, wat tilt, wat tilt u hier nou weer? Uh, platen. Echt houtplaten. Houtplaten? Voor de aftimmering. De aftimmering. Ja. Voor welke zaal precies? Uh, dat weet ik niet. Nee? Dat weet ik niet. Is, dat moet je heen, Het is nog niet af hier allemaal, hè? Nee, nog vaak niet. Jongen, jongen, jongen. Kijk, er staan wat uh, mensen hier in, een, uh, in de hoek. Dus even kijken. Hallo mevrouw. Hallo. Ook even een kijkje nemen. Nee, ik ben een leverancier. De leverancier, wat van wat? Van het uh, lijstwerk en uh, kozijnen. Ziet er allemaal, uh, ja, je ziet, uh, je, het is nou nog een bouwplaats natuurlijk, maar je ziet dat het wel wat gaat worden. Zeker. En zeker, dat het, het uh, ook niet zo goedkoop uh, zal zijn hier. Hè? Dat denk ik nee. niet. <laughs> Heeft u enig idee hoe het uiteindelijk eruit komt te zien hier? Ik heb wel wat tekeningen gezien, ja. En? Ja, ziek. Heel ziek. Lux. Glimmend. luxe, Ja. Oh ja, nou uh, ja, mensen zouden een keer moeten komen kijken om het uh, te ervaren, zeg maar. Voelt het nou als een dagelijkse klus? Nee, dat is zeker geen dagelijkse klus. Het is ja. wel een exclusief project. Meneer Pajo, u bent uh, zowel uh, generaal manager, algemeen manager van uh, het Hilton... Ja. als van het uh, Waldorf Astoria dat nu gebouwd wordt. Ja. Kunt u dat allebei tezamen doen? Ja, kijk, ik heb, uh, het Hilton Amsterdam is nu uh, voor wat we wilden doen... de hele exploitatie, de hele wat we wilden doen, daar gaat prima... Uh, ik heb een fantastische tweede man dat uh, op 17 uh, februari aankomt. is mijn assistent geweest voor veel jaren. Hetzelfde gedachte, hetzelfde patroon. Uh, op uh, ontzettend gedetailleerd, net als ik. Dus daar voel ik me erg rustig over. En ik ga me concentreren met mijn andere collega... dat ik uit Amerika even laat terugkomen. En uh, Nederlander. Ga je me concentreren op de World of Astoria. En is dit nou het huzarenstukje? Het ultieme huzarenstukje op bijna pensioengerechte de leeftijd? Voor u? Ziet u me daar aan toe? Nou, weet ik niet, ik heb geen idee. Maar, ik hè. ben jong, dynamisch en die wil nog wat. Nee, u bent oud. Dat zegt u. Net zo oud als ik. Nou, maar dat is uw probleem. Nee, ik ben niet, niet oud, ou. <laughs> ik ben jong. Ik heb geen probleem Mannen, ook. Nee. <laughs> maar tot, uh, ik tot, zie fantastisch uit. Tot, tot wanneer gaat u door? Tot ik geen zin meer in heb. En dat is 100 jaar. <laughs> ik, u bent een man naar mijn hart. Victoria Koblenko, wij lezen net hier op de Telex... Uh, dat er um, overleg is, crisisoverleg. Uh, de Oekraïnse president Janukovic... die praat vandaag met de drie belangrijkste oppositieleiders over de crisis. Uh, onder andere met uh, Arsenij Yatsenyuk. zeg ik het goed. Ja. Precies. En Vitaly Klitschko. En Klitschko, daar weten we meer van, de bokser. Is dit, is dit een, een, een, een opening? Uh, dat moet blijken. Weet je, dergelijke, bij, bij dergelijke samenkomsten moet je in, in dat soort landen... altijd vraagtekens zetten over wat, wat is het procedureel? Is het demonstratief of is het ook echt doeltreffend en doelmatig? En dat, het is er al dat, heel wat dat je uitnodigt of niet? Uh, dat is een formaliteit, denk ik. ik, ik laten, we, laten we afwachten. Ik hoop natuurlijk dat er iets uitkomt. Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Nee. Nee. Ik begrijp ook dat, um, dat Klitschko vooral bezig is... met um, de demonstranten tot rust te manen. Hè? Dat is een beetje zijn rol de afgelopen dagen. Uh, ik denk dat uh, wat het land verdeelt... Uh, dat, dat we nu allemaal veel te veel nadruk leggen op wat het land verdeelt. En ik denk dat uh, het, het land pas echt kans van slagen heeft... als er een leider komt die een verbindende factor weet te vinden... tussen al deze... Kan hij dat zijn, die Klitschko? Nee. Ik, denk, niet. Ik nee? denk dat hij, het is een bekend iemand, iemand die respect geniet, maar met alle respect voor zijn uh, sportieve uh, prestaties. Zo'n man moet ook een apparaat runnen, een land wat nog niet uh, uh, volgroeid is tot de natie. Maar als uh, de berichten die je hier krijgt over hem, hij is natuurlijk ook, het is, het is een, een, een sexy man in alle opzichten, er wordt graag over gepraat en geschreven. Hier lijkt het net alsof al uh, driekwart van Oekraïne achter hem staat. Luister, het is een sexy man, het is een man die veel respect geniet op sportgebied... maar wat voor een staatsman is het? Die man zal zich met drie dubbel betere adviseurs moeten gaan omringen... om hetzelfde effect te bereiken als een minder sexy uh, knappe man zoals ik. Waarschijnlijk denk dat uh, Poroshenko, dat is een zakenman... die ook met één been in de politiek staat. Die man hoeft het geld niet meer... Uh, te verdienen via het land. Die heeft het al. En die heeft een goed hart daarvoor. Die, die zou dat kunnen doen. Dat, dat is een andere optie. Praat, die praat die ook mee? Uh, uh, nee, die praat niet mee in het crisisoverleg. Die is toch nog nergens bij betrokken geweest, of wel? Nou, hij, is, uh, hij is minister van Economische Zaken geweest. en uh, in dit, in het vorige dit tabiat, conflict? Dit conflict, nee, nee, nee. nee. Meneer Payen, u bent ook een sexy man. Maar ja, een landleider is toch heel wat anders, hè? <hijen> ja, nee. We hebben, <hijen> nee. Ook, we hebben een hele goede <hijen> maan gehad. Pai een hele goede zakenman. Dat 20 jaar het land gedraaid. U uh, ge <hijen> <Mijn landgrijen, hijen> <bedoel hijen> toch niet Berlusconi, hè? <hijen> ik, zeg niet, uh, ik zeg niet wie dat geweest is. Maar het is toch een jaar lang gedaan. Dus hij is toch gelukt. Dus... Uh, Who knows? We gaan straks <laughs> verder met de Nieuws BV. En wie ons in de tussentijd wil blijven volgen, die kan dat doen via Twitter. at de Nieuws BV. of Apenstaatje de Nieuws BV, wat je wil. Tot meteen Zometeen zo. over Demmink hebben we het en over Satudara. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor.